11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het Centraal Planbureau verwacht dit jaar een economische groei van 1,75 en volgend jaar van 1,5 procent. Het CPB spreekt van bescheiden groeicijfers. De werkloosheid daalt via 4,25 procent dit jaar naar 4 volgend jaar. Het CPB noemt dat een positieve verrassing. Het begrotingstekort gaat van 5,2 dit jaar naar 2,2 volgend jaar. Ook historisch gezien een zeer snelle verbetering volgens het CPB, directeur Teulings. De koopkracht daalt ook, zeker in de naweeën van de crisis van 2009. Geleidelijk aan komt die rekening terecht bij de burger. De overheid heeft in eerste instantie de klap opgevangen, maar dat is niet eeuwig houdbaar... En een spiegelbeeld van het herstel van de overheidsfinanciën... is dus dalende koopkracht voor de burger. En de economische groei komt grotendeels voor rekening van de uitvoer. Acteur, zanger en voetballer Hans Boskamp is overleden... aan de gevolgen van een herseninfarct. Boskamp speelde in onder meer de film Turks Fruit... en de tv-series Floris, Ja, Zuster, Nee, Zuster en Oppassen. Als musicalacteur was hij te zien in My Fair Lady... In 1969 begeleidde Boskamp John Lennon en Yoko Ono namens hun platenmaatschappij tijdens hun huwelijksreis en was aanwezig bij hun beroemde Bed-In in het Amsterdamse Hilton Hotel. Voor Boskamp bekend werd als acteur was hij profvoetballer bij Ajax. Hij kwam vier keer uit voor het Nederlands elftal en was 48 keer reserve. Hans Boskamp is 78 jaar geworden. Rut Peetoom en Sjaak van der Tak zijn overgebleven als kandidaten voor het CDA-voorzitterschap. De Afgelopen weken konden de leden kiezen uit zes mensen. De twee met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde. Predikant peter Peetoom kreeg bijna 46 procent van de stemmen. Burgemeester van der Tak van de gemeente Westland ruim 33 procent. Van de andere kandidaten kwam niemand boven de 6 procent. In de tweede ronde kunnen de leden stemmen tot en met 2 april. Die dag is het partijcongres en de nieuwe CDA-voorzitter moet een belangrijke rol spelen in de discussie over de koers van de partij. De extreemrechtse politieke partij Vlaams Belang is steeds minder populair. Dat schrijft de Belgische krant het laatste nieuws. Volgens de grootste krant van België stappen steeds meer leden uit de partij. In de jaren negentig was het Vlaams Belang, dat toen nog Vlaams Blok heette, een grote stemmetrekker. Maar sinds 2007 gaat het bergafwaarts. Tussen 2007 en 2010 daalde het aantal leden met ruim 20 procent. Verder zijn het sinds maart vorig jaar 31 gemeenteraadsleden uit de partij gestapt. Dat aantal kan nog verder oplopen. Omdat in Gent vijf van de negen leden van de gemeenteraadsfractie dreigen om uit het Vlaams belang te stappen. Dan het weer nog: veel zon. Het wordt 11 graden op de badden tot 15 à 16 in het binnenland. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Henk, stijl er weer pauze te nemen? Nee. nee.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 Help zoa en geef aan de collectant of via Giro 550. Vara Radio 1, De met Felix Meuris. Goedemorgen. We gaan er gewoon hupsenke in als het niet bevalt, dan schrijven we gewoon een brief achteraf. Als de marktwerking in de zorg wordt voortgezet... dan zullen de kosten alleen nog maar verder stijgen. Dat zegt niet ik, maar dat zegt de emeritus hoogleraar... sociale geneeskunde, professor Doeken Post. En dat doet hij zometeen nog een keer herhalen. Hij kan het weten. Hoe ziet de webwereld van Astrid Joosten eruit? Dat krijgt u mee in de tijdgeest over een krap een half uur. Wie zich herhaaldelijk misdraagt aan de loketten van de gemeente... of het UWV, verspeelt zijn recht op bijstand. Dat is ver metaal. En wellicht denkt u van rechts... Nee, dat geluid komt van de Partij van de Arbeid. Tijd voor een Joop-debat straks tegen 12. Hoe dan ook, we zijn van start. Houdt u mijn jaspanden goed vast en... surf naar Hier Eerst even mijn verbazing over het nieuws van vanochtend. Er is weer lente. En wie lente zegt, zegt lammetjes... Maar wie lammetjes aait, krijgt misschien wel Q-koorts. Reden om de jaarlijkse lammetjes-aaidagen dit jaar niet door te laten gaan. Alweer niet. Dat is wel zo veilig. Maar Nico Verduin, voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland... noemt dat in de volkskrant van vanochtend juist een typisch geval van jammer. Meneer Verduin, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om dat uit uh, te laten leggen door u. De klok start. Staat de gezondheid niet voorop? Jazeker, gezondheid staat uh, voorop. Uh, net als... Uh... Andere jaren, vorig jaar, hebben we dezelfde regels gehad waarbij we onze dieren hebben gevaccineerd... om contact te kunnen hebben met uh, uh, de mensen in onze omgeving. Uh, jaren komen heel veel schoolklassen bij ons langs... om te kijken naar de lammetjes. En vaccinatie is de oplossing om uh, veiligheid te garanderen... en de gezondheid van de mensen. Nou, daar denkt het ministerie iets anders over. Want dat zegt, ook al is er sprake van gevaccineerde dieren... dan is er nog altijd een risico van een week of twee op de Q-koorts... bacterie als dieren bevallen. Nou, wat op dit moment lijkt is dat uh, we wachten op een deskundige overleg wat een deze weken gaat plaatsvinden. En de deskundigen moeten een advies geven en ik denk ook dat dat heel verstandig is. En de deskundigen hebben vorig jaar geadviseerd om te vaccineren en dat het daarmee veilig was. En dit jaar wachten we nog op het deskundige advies en we vinden het ontzettend jammer dat het lammenseizoen al is begonnen en dat we nog niet weten waar we aan toe zijn. De deskundigen zijn ze nog aan het beraden, terwijl het al lang uh, ja, voorbij ja. is eigenlijk waarover ze zich moeten beraden. Precies, de natuur hou je niet tegen. Nou, is het natuurlijk zo dat uh, duizenden mensen de afgelopen jaren q koorts kregen, de volgende symptomen, extreme vermoeidheid, geheugenverlies, bibberen, concentratieproblemen. Eigenlijk is dat zo'n lammetjesuitdag toch niet waard? Uh. Zondheid staat natuurlijk voorop, dus dat is heel duidelijk en terecht dat u dat zegt. Alleen het aantal uh, q dat is gerelateerd aan de schapen, is uh, nieuw. Uh, dat blijkt uh, dus uh, niet aan elkaar gerelateerd, zeker niet als de dieren uh, gevaccineerd zijn. En daarom wachten we met Smart op het deskundige beraad, want die kunnen ons uh, uit deze onzekerheid helpen en weer terug naar de situatie dat iedereen kan genieten van onze lammetjes. Maar het kan toch ook nog aan een bedrijf verderop liggen? Want ik herinner me dat vroeger uh, altijd dat gebanje over uh, ja, de boerenbedrijven... dat dat ook q koorts kan opleveren. Niet van het desbetreffende bedrijf zelf, maar van een ander bedrijf. Nou, in de zin van schapen is dat dus uh, niet, het, niet het geval. Dan is contact met dieren een aantal keren beschreven in de literatuur... maar dat zijn heel zeldzame gevallen. En als we uitgaan van ongeveer 40.000 houders van schapen in Nederland... En ontzettend weinig uh, problemen dan is uh, volgens ons... en we verwachten dat de deskundigen daar ook uh, een, een positief advies over zullen geven... dat we uiteindelijk weer naar een situatie kunnen dat de dieren gevaccineerd zijn... dat we een heel klein en beheersbaar en acceptabel risico lopen. En intussen gaat u zich aan het verbod houden... of zit u toch stiekem de deuren open voor de lammetjes aardagen? Nee, dat doen we niet. Maar het is wel, uh, ja, zeg maar, met, uh, de, dat we op de handen zitten... Uh, die jeuken omdat we het gevoel hebben dat we er alles aan doen om een veilige omgeving te zijn. En we willen heel graag iedereen mee laten genieten van onze lammetjes. En ik hoop dat de deskundigen ons heel snel uh, duidelijkheid geven om uh, weer een volgende stap te kunnen zetten. Nou, wanneer verwacht u die duidelijkheid van die deskundigen eigenlijk? Uh, hoe eerder, hoe beter. Ja, dat snap ik. Maar wanneer? Het, het lijkt erop dat het uiterlijk in mei gaat plaatsvinden. Maar dat heeft 90% van de lammetjes dan geboren. Dus we vinden dat te laat en we hopen dat er nog een mogelijkheid is om de deskundigen eerder bij elkaar te krijgen en dan uh, een advies te krijgen. En dat hangt af van de ministeries van VWS en uh, ELNI. En vertelt u uh, aan al die aaiende kinderen dan ook erbij dat die lammetjes over een paar maanden in de pan liggen? Daar eerlijk over zijn, en uh, ik denk dat uh, zonder uh, dat we de lammetjes eten, dat er geen schapen zijn in Nederland of nauwelijks. Dus het hangt met elkaar samen. En Midas Dekkers, de bekende bioloog, die heeft ooit gezegd: wil je een ras behouden, dan moet je ze opeten. En ik denk dat daar heel veel waarheid in zit. Meneer Verduin van LTO Nederland, hartelijk dank. Dank u wel. De Gids. Jongeren verleiden om naar de opera te gaan. Dat wil de Nederlandse opera met een speciaal kennismakingsprogramma. De opera Flirt. Verslaggever Anita van der Huls bezocht met 25 jongeren. De opera Billy Budd van Benjamin Britten. Een spektakel met een aan matrozen in een oorlogsboot. Nou, welkom in de zaal. In deze zaal passen 1600 uh, mensen. Waar jullie nu zitten is tweede rang. Als je meer in het midden gaat zitten, dan zitten jullie uh, eerste rang. Uh, als jullie met me mee willen lopen... Met een grote groep opera loop ik naar achter op het toneel. Daar waar gewone bezoekers nooit mogen komen, maar voor deze gelegenheid mogen wij het wel. Ik zie de zangers staan in een zijgangetje. De ingang naar de orkestbak. In het foyer van de Stopera, Lena Vizi, de opera -flirt, is... Uh, ...jouw initiatief hier, uh, in, hier bij de Nederlandse opera. Wat is de bedoeling van die opera-flirt? Nou, de opera-flirt hebben we bedacht omdat um, het natuurlijk zo is... ...dat als mensen nog nooit een opera gezien hebben... ...dan is het heel moeilijk om daarmee te beginnen... Vrienden van mij zeiden, ja, ja, opera zou ik ook leuk vinden, een keer naar, naar de opera te gaan. Maar ik weet helemaal niet naar wat voor een voorstelling en wat moet ik dan aandoen, wat moet ik voor kleding, nou, hoe moet ik me gedragen. En dat was precies voor mij zo'n beetje de die idee van, oké, okay, hier moet iets gebeuren. Want we moeten mensen die heel graag naar, naar, naar opera willen gaan, voor het eerst iets geven dat ze makkelijk naar de opera kunnen gaan. En dat, daarvoor hebben we de opera flirt ontwikkeld omdat bij een operaflirt is het zo, je, je weet dat je naar, naar een voorstelling gaat gaan en dat die geschikt is voor een eerste operabezoek. En um, de hele tijd word je gewoon begeleid een beetje, maar het is zo dat je van tevoren een rondleiding krijgt en dan achter de schermen kan kijken. Dus je krijgt echt een idee van, wat is zo'n operagezelschap? Wat, wat gebeurt er achter de schermen van zo'n groot theater? Dus je kan dan ook heel veel beter ja, denk ik, inschatten wat voor een groot werk het voor de zangers is om dan op het podium te staan. Maar um, het is ook belangrijk om ja, ge gewoon te weten van wat is opera. Je, je krijgt een idee daarvan, maar je gaat in een groep naar, naar de opera. Je moet niet bang zijn dat alleen maar mensen met uh, grijze haar naast je zitten. Nee, je gaat met een groep jonge mensen die ook voor het eerst gaan. Je moet echt... Echt mensen van je eigen leeftijd. En je hebt na afloop ook de kans om de zangers te ontmoeten. Really bad. Why do you hesitate? Not that one. Why? Not that one. He's good. God, what is goodness to you? God, God. What is goodness to you? Terug in de foyer. Wat vonden jullie ervan? Nou, we vonden het heel mooi, zeker. Ja. Ja? ja, Dus je hebt geen spijt dat je gekomen bent. Je geen spijt dat ik gekomen ben. Het was een heel goed verzorgd uh, uitstapje. Dus uh, ja, zeker geen spijt. En zo, uh, vond je het echt een nieuwe ervaring? Ja, we hadden het er net al over. Het is toch echt anders dan musical. En ook anders dan toneel. En ja, het is wel echt een toevoeging uh, in de theaterwereld, zeg maar. Ja, zeker. Het is heel mooi. Wat vonden jullie ervan? Uh, ik vond het heel leuk. Uh, niet zo, zeg maar, dynamisch snel als een... Uh, misschien een ander, gewoon normaal toneelstuk, zeg maar. Omdat je het ook met je zang erbij. Maar uh, ja, ik, ik vond het heel erg leuk. Gaan jullie vaker naar muziek? Ik ga eigenlijk vooral naar theater en naar dans. Muziek een paar keer per jaar, niet heel vaak. En wat voor muziek dan? Uh, dat wisselt. Uh, soms naar klassieke muziek, maar toch meer naar, naar gewoon popconcerten of naar festivals. Lena Visie, marketingmedewerker van de Nederlandse opera. U hoopt natuurlijk dat u daardoor jonge mensen over de drempel heen haalt... en dat ze vaker naar de opera gaan. Ja. Denkt u dat dat ook lukt? Ik weet dat het lukt. Omdat het wel zo is dat wij... Dat wij, het, um, wij versturen altijd een enquête na afloop. Want we willen heel graag van de, van de, van de deelnemers weten hoe ze het vonden. Hoe ze de operavoorstelling vonden, maar ook hoe ze het programma vonden. En dan is het zo dat uh, wij ook kijken of ze naar een tweede voorstelling gaan. En we zien wel dat 50% van de deelnemers... die aan de opera Fleur deelgenomen hebben... dat ze binnen twee maanden een tweede voorstelling bezoeken. Dat kunnen we, dat kunnen we meten, omdat, we, omdat ze, we hun gegevens hebben. Dus we zien wel dat het slaagt. En wat we ook zien is dat mensen die deelgenomen hebben aan dat programma... dat ze dan ook lid worden van ons jonge vriendenvereniging. Waar je, waar je tegen korting ook voorstellingen kan... regelmatig kan bezoeken en waar je ook aan leuk... Activiteiten kan deelnemen. De volgende opera ja. Flirt is op 1 juli met de opera Yevgeny Onjegin van Tchaikovsky, naar nou het beroemde boek van Pushkin. En wie op eigen houtje naar de opera Billy Bad wil, die kan dat nog doen tot en met volgende week maandag in de Stopera in Amsterdam. Ja. wel eens gehoord van Rocks. Nou, kwam het er debut-cd in juni vorig jaar. Die heette Memoirs. Er is een sikkeltje van getrokken. My Baby Left Me. En dit is de tweede, I Don't Believe. Tataï, zo heet ze voluit. Een uh, Jamaicaanse moeder heeft ze. En een Iraanse vader. En dat hoor je niet echt terug, vind ik. In I Don't Believe Rocks heet uh, zangeres. de zangeres kortweg. Dit rapport Dekker stelt voor om binnen vijf jaar... één eenvoudig verzekeringsstelsel te hebben voor de gehele zorg. Die verzekering bestaat uit twee delen een basisverzekering en een vrij te verzekeren gedeelte. Bovendien wordt de keuze vrij bij wie je wilt verzekeren. Dat zou dan concurrentie moeten geven... en daar zouden wij als verzekerden dan weer baat bij hebben. Een speciale RVU-uitzending waar dit uitkomt uit 1987... over het rapport van de commissie Dekker. Het zorgstelsel moest op de schop omdat de kosten de pan uitrezen... en de commissie Dekker kwam met het toverwoord marktwerking. Bijna 25 jaar later wil gezondheidsminister Schippers... dat marktdenken in extremo uitvoeren. Dit tot ergernis van Doeken Post. Emeritus hoogleraar sociale geneeskunde. En hij zit hier bij mij in de studio. Dag meneer Post. Goedemorgen. De commissie Dekker introduceerde in 1987... de basis en de aanvullende verzekering... zoals we die nu grotendeels kennen. En u was in dat stadium al tegen. Waarom? Ja, ik was in dat, uh, dat stadium al tegen omdat ik... Uh... Toen al het, uh, het gevoel had, maar ook uit mijn uh, studies uh, van de Amerikaanse gezondheidszorg... Uh, was daar uh, meerdere keren geweest, dat uh, een, een, een stelsel dat gebaseerd is op, uh, op markt, op concurrentie dat dat de, de kosten nog veel verder zouden, zou verhogen... en de kwaliteit verminderen. Op grond dus van wat ik uit, uit het Amerikaanse stelsel had, uh, had ervaren. En had, maar het uh, was niet het precies kopiëren van het Amerikaanse stelsel... Het, wat we hier gingen doen. Maar het waren wel de principes van het Amerikaanse stelsel... van als we gaan concurreren... Dan gaat de prijs naar beneden. En dat is een, een, een, een, een principe wat in het bedrijfsleven natuurlijk uh, goed werkt. De prijzen gaan naar beneden. Als je televisies, uh, als je daar goed mee concurreert, dan. Uh, dan gaan de prijzen uh, naar beneden. Dat, dat, dat zie je ook in supermarkten uh, uh, op het ogenblik. Dus dat principe gaat wel op in het bedrijfsleven. Alleen de gezondheidszorg is een totaal ander iets... dan het, uh, het bedrijfsleven. Er kwamen ook na vanante termen. Hè? Er kwamen um, ja. zorgmanagers. Ja. Je had zorginkoop. Ja. En er werd product gedacht. Ja, productdenken. Ja, wij leveren producten. En producten... Dat, dat is ook een van mijn, mijn, mijn ergernissen in feite. De, dat de zorg wordt gedefinieerd in, in producten. En niet meer in diensten. Terwijl het essentiële van zorg is... dat je een dienst aan de ander levert in feite. Dat je ervoor die ander bent... Dat is een veel belangrijk eh, eh, iets dan dat je een product levert aan die anderen. Dat maar is toch, toch moet je zorgen anders. om die kosten een beetje beheersbaar te ja, maken. de verzekeraars die moeten met elkaar concurreren was toen de gedachte. Ja. En nog steeds de gedachte. Ook ziekenhuizen trouwens. Ja. Zorginstellingen, huisartsen. Ja. Ja. Alles maar moet met je de gedachte kunnen. dan dat de, dat de prijzen zakken en de kwaliteit omhoog gaat. Dat is toch eigenlijk niet zo vreemd? Nee, dat, ja, dat is wel vreemd. Want de, de prijzen gaan zakken. Dat zou kunnen. Dat hebben we ook gezien, dat hier en daar de prijzen gaan zakken. Dat, dat is één punt. Maar de, de, de, de, de, de totale kosten, die stijgen. Waarom? Omdat je, als de prijzen zakken... men in de zorg de neiging heeft om de omzet te verhogen. En omzet maal prijs is de totale kosten. Maar gaan dokters dan meer opereren, meer ja. verrichtingen uitvoeren? Ja. ja, zou u niet zeggen, hè? Ik heb daar in de jaren negentig uh, uitgebreide studies uh, verricht om, uh, om te kijken van hoe dokters reageren op alles, uh, al, al deze, deze prikkels. En dan zie je, uh, ook als, als, dokters de, als de praktijk te klein is, dan wordt er gewoon meer onderzoek gedaan, dan worden er meer verrichtingen, uh, verrichtingen gedaan. En dan zie je, als dat gebeurt, dus dat die, als die omzet verhoogd wordt, dan zie je dat de kwaliteit stijgt en naar beneden gaat. Want die kwaliteit die is ook weer gekoppeld aan de, aan de hoeveelheid verrichtingen. Als men te veel doet, dan treedt een heel bijzonder fenomeen op. Dat noemt men de iatrogene schade. Iatros is arts, gene is van genesis, schade veroorzaakt door het handelen van artsen. En in een studie die wij in de negentiger jaren hebben gedaan, blijkt daar blijkt uit dat de iatrogene schade, de onveiligheid in ziekenhuizen... vaak gebeurt omdat men te veel aan de patiënt doet. Te veel in zijn hoofd, heeft te veel verrichtingen moeten uh, moet doen. Ja. En dan, ja, dan vallen er natuurlijk wel eens ergens... zoals er overal uh, waar gehakt wordt, Spaanders vallen, Spaanders. Ja. Nou, uh, gaat minister Schippers van Volksgezondheid uh, nog verder met haar plannen? Vorige week heeft ze bekendgemaakt dat verzekeraars meer zeggenschap krijgen... over welke patiënt een bepaalde behandeling mag ondergaan... en welke arts die mag uitvoeren. Voorheen was het gewoon de huisarts die de patiënt aan een bepaalde specialist stuurde. En, en dit betekent bijvoorbeeld dat je met een, uh, ja, een, een kanker... ga je niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis... maar ga je naar een ziekenhuis 50 kilometer verderop. Ja. Lijkt mij logisch, want daar word je het beste geholpen. Daar zit een uh, bepaalde logica in. Dat er, dat er expertise wordt uh, samengebald in bepaalde, in bepaalde ziekenhuizen... Ik denk dat het een beetje te ver gaat als je, als je zegt van... nou, we krijgen uh, ziekenhuizen voor dit, ziekenhuizen voor dat... en dat de patiënt al maar moet, moet reizen. Uh, ik, ik ben niet tegen de expertise die op één plaats uh, uh, wordt samengebracht. Ik ben er wel op tegen dat, dat de, de, de verzekeraar... Dus bepaalt waar je als patiënt naartoe gaat. Want dat vind ik ingrijpen in. U zegt terecht, de, de huisarts bepaalde waar hij uh, naartoe verwees. Dat vind ik ingrijpen in het primaire proces. En ik vind dat het primaire proces, de, de relatie tussen arts en patiënt, dat die ook binnen. Dat kader moet blijven, dat de verzekeraar daar geen invloed maar op heeft. Maar ik denk dat. je geholpen door die... is op, op, door een ziekenhuis. wat het meeste uh, expertise geniet. Daar ben ik ook, uh, ook niet, uh, niet op tegen. Dus die, die belangen zullen niet vaak met elkaar botsen? Uh, nee, dat, dat zou best eens kunnen. Alleen, ik denk dat. Uh, wat, wat, wat, wat we nu zien, het een beetje in extremis wordt, uh, wordt uit, uitgevoerd. En ik ben toch meer voor uh, regionale ziekenhuizen dat de patiënt niet te ver uit zijn omgeving gaat. Want je moet je er toch goed voorstellen dat als een patiënt in een ziekenhuis uh, wordt opgenomen... dat hij ook graag wil dat zijn familie komt. Het dat, dat, uh, uh, is niet alleen... Uh, daar moeten we zo van af, vind ik. De techniek die bepaalt wat er gebeurt. Maar het is de hele omgeving. Ik ben niet voor, voor niks sociaal geneeskundig. Mm -hmm. Dus ik neem de omgeving mee. De omgeving is een helende, helende factor ook. En de verzekeraars moeten toezien op de kwaliteit, zegt de minister. De verzekeraars moeten toezien op de kwaliteit. Dat is een, een, een groot probleem. Want de verzekeraars hebben daar niet zo vreselijk veel uh, verstand van. Ik vind niet dat de verzekeraars... dus op grond van kwaliteit mensen moeten verwijzen. Ze hebben ik, laatst nog allerlei lijstjes gepubliceerd... van waar ja, het wel goed was en waar het ja, niet goed was in ziekenhuizen. Dus ze ja. hebben wel degelijk zicht op kwaliteit, denk ik dan. Alleen vra vraag, vraag ik me af welke kwaliteit... Ze kijken vaak naar de uh, als je naar het, het uh, Cz kijkt, die kijken naar wat er procesmatig gebeurt in ziekenhuis. Niet wat de uitkomst van de, van de kwaliteit is. Daar gaat het mij natuurlijk veel, veel meer om. He, wat, wat, wat, uh, of, of die arts, uh, arts goed is. Ik vind wat, wat een andere verzekeraar doet, dat vind ik wel een goede zaak. Die uh, kijkt samen met bijvoorbeeld de, de vereniging van chirurgen. Van, uh, voor die operaties, waar. Wat moet er dan precies gebeuren? En die stelt op grond daarvan de kwaliteit vast. Dat doet de verzekeraar niet. Maar die doet het op grond van het gesprek met, met, met de chirurg. En die zegt dan ook niet tegen de patiënt... dan moet je naar dat ziekenhuis waar het goed is. Nee, die zegt tegen de ziekenhuizen... van dit is jullie kwaliteitsstandaard ziekenhuis... Ga dat doen. Dus die heeft niet de neiging om je naar Rotterdam te sturen... als je in het noorden van het land... maar die zegt in het noorden van het land... moet je die kwaliteit ook leveren. Wat de minister ook wel is, dat ziekenhuizen winst gaan maken... en zelfs naar de beurs kunnen gaan. Ja. Vindt u daarvan? Ik, ik, ik, daar, daar maak ik mij de meeste zorgen over. Want wat is winst maken? Winst maken is je omzet... dan moet je je omzet verhogen. Dan kom ik weer op datzelfde probleem... Van wat ik zo pas zei, als je omzet verhoogt... dan moet dat komen uit meer onderzoek doen... meer patiënten ernaartoe halen. Mag ik u daar een voorbeeld van, uh, van noemen? Dan, dan spreekt dat misschien beter aan. Ik, ik sprak een kinderarts, die werd bij zijn directie geroepen... en die uh, zei van, u maakt te weinig omzet. U neemt te weinig kinderen in het ziekenhuis op... u uh, stuurt ze van een polykliniek te gauw naar huis. Toen zei die kinderarts, ja, maar... Uh, ik heb een studie gedaan over hoe beperk ik de medische consumptie bij kinderen. Want mijn uitgangspunt is, een kind hoort niet in het ziekenhuis. Een kind moet alleen maar in het ziekenhuis, want dat is zo traumatisch voor een kind... als het erg noodzakelijk is. Dus ik stuur ze zo gauw mogelijk weer naar huis toe. Ja. Ik uh, voed de huisarts op. De ouders, die, die, die licht ik voor... Mijn werk als arts is niet om de omzet te verhogen, om de mensen beter te maken, dus zo gauw mogelijk weer, weer naar huis te sturen als dat kan in de huisarts. En dat deze man de... kreeg op zijn kop van het ziekenhuis. En ziekerhuis. deze man kreeg op zijn kop want die maakte te weinig omzet. Wij zijn er als arts juist om omzet te ver verminderen. Nou, straat u al bijna 25 jaar lang tegen die marktwerking in de zorg. Ja. En ondertussen gaat de politiek gewoon door op de ingeslagen weg. Ja. Ook uw eigen CDA gaat gewoon door. Ja. Ja, nou, ik mede aan ik, de ik basis stel hiervan. dat ook met, met, met wat teleurstelling, teleurstelling stel ik dat, dat vast. Wie heeft nauwelijks meer invloed? Uh, ik, ik, ja, ik weet niet of ik invloed heb. ik dat Vroeger begeleidde u uh, Tweede Kamerleden van het CDA? Ja, dit ik gebied, heb he? in de fractiebegeleidingscommissie altijd gezeten. Daar zit ik officieel nog in, maar die komt bijna nooit meer, meer bij elkaar. Maar in elk geval, ik zit daar nog wel in. Ik probeer de, via dat... Gremium, toch de, de, de, de Kamerleden te beïnvloeden. Van Jongens, kijk ook eens even wat verder dan die, dan die, die marktwerking. Ze moeten straks over dat beur, die beursgang. Dan krijgen we aandeelhouders. De aandeelhouders willen toch ook die omzet verhogen. Daar moeten ze gaan, over gaan stemmen. Laat ze dat alsjeblieft afstemmen. Maar kijken politici verder dan de neuslang is? Nou, ze kijken in elk geval niet verder dan vier jaar. Dat is, dat is mijn, mijn veronderstelling. En ik vind maar ik moet misschien niet te hard op zeggen... dat de kennis bij politici over wat er in het veld gebeurt heel gering is. En vooral, ze hebben geen, geen historische kennis. Wat er allemaal gebeurd is en welke maatregelen we hebben genomen en, en, en, enzovoort. Daar ontbreekt toch vaak de kennis... zodat ze weer maatregelen gaan, gaan, gaan introduceren... die we in de tachtig jaren al lang hebben gehad. Maatregelen van eigen bijdrage bij geneesmiddelen. Wat totaal niet werkte. En dan willen ze er weer mee komen. En mevrouw Schippers zelf? Vindt u van haar? Ja, ik, ik vind mevrouw Schippers een echt, echt een vertegenwoordiger van het liberalisme. En, en, en het past in haar uh, gedachtegang om dit, dit verder ook in u de zorg... U zult er ook niet uh, kwalijk nemen. Het is nu helemaal VVD, ja, bedoelt u, te zeggen. Uh, dat, laten we het daarop houden. Ja, ja. Maar het CDA, daar verwacht u anders van. Ik verwacht van het CDA toch wat een andere gang. Andere, uh, maar helaas. Gang. Uh, maar je moet nooit wanhopen. Het oude systeem uh, wat we ooit hebben gehad... dat bestond uit ziekenfondsen en uh, particuliere verzekeraars. Dat is ja. inmiddels al lang achterhaald. Marktwerking in de zorg, dat is een heilose zaak, zegt u. Ja. Waar moeten we dan heen? Nou, dat heb ik in mijn boek beschreven, De Derde Weg. Uh, daar, uh, daar heb ik uh, toch een, een, een andere... Ja, ik wil toch een, een andere kant uit... Uh, ik wil niet zeggen dat er geen marktwerking mag zijn, maar mijn gezondheidszorg is gebaseerd op solidariteit. Ik vind dat het uitgangspunt dat dat moet zijn. Bovenop die solidariteit zit een stukje verantwoordelijkheid van uh, patiënten, maar ook van, van de, van de zorg zelf. En daarbovenop zit een competitie. Uh, dus in, je mag best op kwaliteit, ziekenhuizen mogen best op kwaliteit een competitie met elkaar voeren. Dat is wat u zegt van de expertise, dat mogen we ze laten zien, dat vind ik prima. Maar die solidariteit is, is uh, in mijn basis. Maar dan vind ik ook dat de financiering solidair moet, uh, moet zijn. En dat is het nu niet. Ik praat zo meteen met u verder, ook over die financiering meneer Post. Uh, blijft u nog even zitten. U heeft voor mij nog te goed de goede de tijdgeest. Een dertienjarige zette de videoclip Friday op YouTube. En volgens velen het slechtste nummer dat ooit is geschreven, maar het werd wel al bijna 30 miljoen keer bekeken. En lastig aan het loket, uitkering kwijt. Daar gaan we straks over debatteren. Het hoofdpunt van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. In Libië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. Toestel, een F-15 Eagle, kwam terecht op een onbebouwd terrein. De piloot is gered door Libische opstandelingen. Hij zou ongedeerd zijn. En de oorzaak van de crash is vermoedelijk een technisch probleem. Rut Peetoom en Sjaak van der Tak zijn overgebleven als kandidaten voor het CDA-voorzitterschap. De afgelopen weken konden de leden kiezen uit zes mensen. De twee met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde. Peetoom kreeg bijna 46 procent van de stemmen en van der Tak ruim 33. Acteur Hans Boskamp is overleden. Hij speelde in Ja'n de zuster, Flores, Turks fruit en de musicals. Boskamp was ook prof bij Ajax. Hij kwam vier keer uit voor Oranje en hij is 78 jaar geworden. En het Vlaams Belang loopt leeg, meldt de krant het laatste nieuws. In de jaren negentig was de extreemrechtse partij, toen nog met de naam Vlaams Blok, een grote stemmetrekker. Maar nu zeggen veel leden op en houden gemeenteraadsleden het voor gezien. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. De met Felix Burgers. De webwereld van Astrid Joosten. en een debat over hoe je je uitkering kunt kwijtraken. Namelijk door een grote bek aan het loket. Bij mij zit professor Doekenpost. en we hadden het deze ochtend over de marktwerking. en de zorg. ga ik verder met hem over praten. Hij is eigenlijk voor een derde weg. Geen marktwerking meer, ook niet het oude systeem van de ziekenfondsen. en particuliere verzekeraars. maar wel een systeem dat uitgaat van solidariteit. En wij zijn rijk, dus dat geld moeten we halen. uit de complete maatschappij. Hoe wilt u dat doen? Uh, ik zei u al zo pas... Uh, solidariteit is mijn, uh, mijn, uh, mijn uitgangspunt... ook in de, in de financiering van de, van de zorg. Dat wil zeggen dat ik... Eigenlijk een, een, een voorstander bent van een totale procentuele premie. We hebben nu een premie die is nominaal. Dat, bij de, bij de, uh, dat moet je betalen aan je zorgverzekeraar. En je moet ook nog 7,5% over je inkomen betalen. Dat wordt door uh, uh, werkgevers betaald als je werknemer bent, maar als je gepensioneerd bent of zelfstandig, dan betaal je dat zelf. Ja, maar daar ligt een grens, hè? Maar die 7,5%, daar zit een grens op van uh, ongeveer 35. En een half duizend inkomen. Boven die grens hoef je niet meer die 7,5% te betalen. Je betaalt tot aan die 35.000. 35 Wat ik voorsta, ook in die derde weg, en in mijn boek beschrijf, is dat ik die grens weg wil hebben... zodat rijken ook echt solidair die zorg meebetalen. Ja, maar... dus dat... Ja, ik weet wat en u gaat u zeggen. Het inkomenshuis, ja. hoor. Dat is, uh, dat ja, is dat echt is een heilig huis dat u Dat is een heel erg huis. Maar als wij zo Ook niet binnen het CDA, de... overigens. Ook binnen het CDA. Maar uh, uh, andere partijen die voelen daar wel voor een totale. Uh, als wij die gezondheidszorg. U moet zich goed realiseren. Die gezondheidszorg gaat naar de 80 miljard. Die gaat veel hoger nog worden. Want de, de, de uitgaven gaan Absoluut omhoog. Wij moeten dat blijven financieren. Dat is onomkeerbaar. Dat is onomkeerbaar. Je welke kunt, maatregelen je ook neemt. Welke je kunt nog zo werk... hoog springen, ja. nog zo laag springen. Die kosten gaan omhoog. Dus wij moeten... Ik, ik heb tegen Klink toen ik mijn boek presenteerde bij, bij hem gezegd... Weet je wat je moet doen? Je moet eens de behoefte van zorg gaan inventariseren. Wat hebben we nodig aan zorg? En dan zul je zien dat dat steeds meer wordt. Vergrijzing, technologie, steeds meer. Dus moet je dat geld laten volgen. Want wat zeg ik in die derde weg? Kwaliteit, dat is het eerste. Daar moet je voor zorgen. Dat is het leidend principe. Maar het geld moet volgen. Dus er moet meer geld komen. Dat moet uit de, uit, uit de bevolking komen. Dus we zullen op andere dingen, misschien op vakanties, wat moeten inleveren. En we zullen de rijken ook moeten vragen om meer van hun besteedbaar inkomen te besteden aan zorg. We zullen meer eigen bijdrage moeten vragen. Een tweet van een zekere mesoflog. De hoogleraar heeft blijkbaar meer verstand van gezondheidszorg... dan van economie. Marktwerking in de zorg is beter zorg, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, ja dat, dat, dat, dat, zeggen een, dat zeggen een boel economen... omdat ze uitgaan van het economische principe... en niet uitgaan van hoe meer zorg er wordt geleverd... hoe lager de kwaliteit wordt... En dat is een gegeven in de zorg. En dat is volkomen contrair aan bedrijfsmatige en economische wetten. Johanna Bredevoort herinnert zich dat u ooit een SP-manifest... tegen marktwerking heeft ondertekend. Ze wil weten waarom u het CDA niet heeft verruild voor de SP. Uh, dat is een hele goede vraag. Ja, een oud Om, antwoord. Dat, <laughs> omdat ik vanuit van de traditie... Uh, ik kom vanuit de AR-traditie, vanuit een, een, een gezin waar dat heel hoog werd. En ik heb eens met Lau de Graaf gespro gesproken, de vroegere minister van, uh, van Sociale Zaken. Ik zei, waarom blijf jij, want je hebt zoveel tegen het CDA, waarom blijf je CDA? Hij zei, dat zit in mijn genen, ik kan er niet... Uh, je ik bent anti-revolutionair uh, of je bent het niet, dus je gaat betreft, geen revolutionaire stappen nemen in nee, je leven. Nee, dat is uh, dat een hele stomme reden, maar het is wel waar. Wat gebeurt er als de marktwerking onverminderd doorgaat? Stort de zorgsector dan als een kaartenhuis in elkaar? Een vraag van Helene Hoogma. Uh, ik ben bang dat die weg uh, uh, doodloopt. Omdat de, de, de kosten straks onbeheersbaar zijn. En omdat we dan uh, via dat systeem... en via de, wat, wat, wat men ook ziet... Uh, van die kaarschaarbezuiniging krijgen... Uh, delen uit het pakket. En wat is daarvan het gevolg? dan gaan de, de chronisch zieken, de, de, de, de lagere inkomens, uh, de mensen met handicaps... die gaan de, de, de, eigenlijk de tol betalen. En dat wil ik vermijden en daardoor die solidariteit... dus meer geld halen uit ook het, het, het, het rijkere deel van de bevolking. De vraag hoe het volgens u wel moet staat in dat boek van u, De Derde Weg. Het leek mij een dun boekje, maar toen ik keek naar het lettertype dacht ik... Hoe dus heeft u dat kunnen mee? verzinnen? Ja. Zo'n lettertype. dan moet u zelfs een dubbele leesbril voor opzetten, niet? Dat heb ik niet verzonnen, dat heeft de uitgever verzonnen. De derde weg, hartelijk dank, professor Doekenpost. Graag gedaan. Tijdgeest. Straks de webwereld van Astrid Joosten. Eerst aandacht voor Twitter. De dienst bestaat deze week precies vijf jaar. Naast het hekje is er ook de trending topic een Twitter fenomeen waarvan we vijf jaar geleden nog nooit gehoord hadden. Trending topics zijn de meest besproken onderwerpen op Twitter. Vandaag in tijdgeest de aandacht voor één van die topics. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Friday, Friday. Sinds een aantal dagen is de 13-jarige zangeres Rebecca Black trending topic in Nederland. De Amerikaanse tiener publiceerde op YouTube een videoclip van het nummer Friday. Haar ouders betaalden professionals voor het schrijven van het lied en het maken van de clip. Maar toch is de tiener op Twitter mikpunt van busladingen kritiek. Twitteraars vinden Friday namelijk het slechtste nummer ooit. In Friday bezingt Black in simpele taal hoezeer ze uitkijkt naar het einde van de week... omdat ze dan lekker kan feesten met haar vrienden. Zo zingt ze gisteren was het donderdag, vandaag is het vrijdag en morgen... Ja, dan is het zaterdag. The weekend, Saturday, Thursday, birthday, today, yeah, de clip is inmiddels 29 miljoen keer bekeken en de 30 komt in zicht. Op YouTube staan inmiddels vele parodieën. By day, by day, Rebecca vertelt in het programma Good Morning America... dat ze wel een paar traantjes heeft gelaten om alle kritiek. I did cry. I felt like this was my fault. And I shouldn't have done this, and this is all because of me. And now I don't feel that way. Ook theatermaker en tv-jurylid Maurice Wijnen, van onder andere Popstars, twitterde eerder deze week over het nieuwe popfenomeen. Ik vind het uh, allereerst knap dat een 13-jarig meisje het voor elkaar krijgt om voor ik geloof 2000 dollar een toch redelijk professionele videoclip uh, te maken. Het liedje zelf, ja, dat, dat is niet echt veel soeps. Het is een. Uh, een vrij simplistisch uh, deuntje, maar alle de zeer negatieve reacties die op Twitter en internet verschijnen hierover, vind ik wel een beetje overtrokken. Er zijn echt wel slechtere nummers te bedenken dan dit. Volgens Maurice Wijnen is Rebecca Black het slachtoffer van internetpesten. Ik denk toch dat je dat moet ja, terugvoeren op een soort van misplaatste jaloezie, dat een ander meisje van 13 dat wel voor elkaar krijgt, want de meeste reacties die je leest zijn ook wel echt wel van pubers. Maar wanneer je inderdaad honderden miljoenen keren bent bekeken, denk ik dat je daar wel boven moet gaan staan. Al kun je het je afvragen of een meisje van 13 dat allemaal een perspectief uh, kan weten te plaatsen. In zijn rol als jurylid van Popstars... zou Marie Zwijnen de jonge Rebecca niet doorlaten gaan naar de shows. Nee, dan zou ik uh, door middel van een paar stemoefeningen proberen achter te komen... of ze echt kan zingen, want de looks heeft ze wel. Maar het heeft natuurlijk ook mee te maken of iemand uh, zelf zeker op een podium kan staan. En in de meeste gevallen zeggen wij tegen iemand die pas 13 is van nou hartstikke leuk stoer dat je het probeert maar nu eerst nog een paar jaar wachten eraan gaan werken en kom dan nog maar eens terug Webwereld van... Astrid Joosten. En ik ben denk ik zo twee, drie uurtjes per dag online. Ik zag op je website dat je uh, natuurlijk ook finoloog bent naast presentator. Daar schrijf je ook over op de website. Zoek je online ook naar andere wijngerelateerde sites? Ja, absoluut. Uh, nou, je hebt uh, Wijnplein. Dat is een, een soort verzamelplek voor uh, wijnliefhebbers en finologen. En dan kan je van daaruit weer heel vaak verder uh, klikken. Dus dat is wel een soort uh, slim beginpunt voor wijn, Wijnplein. Nooit de behoefte gehad om zelf een, een wijnwebsite te starten? Nou, ik speel wel eens met die gedachte, ja. Er wordt ook heel vaak aan mij gevraagd: uh, uh, god, wat voor wijn moet ik nou kopen? Wat is nou goede wijn? En, uh, uh, dus ja, je, zou, je zou bijna zeggen: de volgende stap is dat ik zelf een, uh, een winkeltje ga beginnen. Nou, Online uh, winkeltje, een webshop? Nou, ik sluit het niet uit. Vandaag wordt ook het online quizplatform van de Vara gelanceerd. quiz.vara.nl. Jij, als presentator van uh, 2 voor 12, hebt daar een rol in. Ja, dat is ontzettend leuk. Uh, kijk, de, de twee kennisquisen van de Vara uh, per seconde wijzer, van Kees Driehuis en uh, 2 voor 12, zijn heel populair. Er is nu een, een uh, quizplatform gemaakt dat mensen thuis online met hun computer gewoon ook dat spel kunnen spelen. En dan kunnen ze in, in competitie met alle andere mensen die dat ook doen. En dan kan je kijken of je in een klassement een beetje scoort en zo. En zijn dat dan geschreven vragen? Of vertel jij dan of stel jij die vragen dan ook daadwerkelijk in beeld? Nee, het zijn geschreven vragen. Uh, maar het is wel zo dat wij uh, per, uh, per seconde wijzer doet Kees het... en bij Twee of doe ik het. Wij zijn wel in beeld... Wij heten welkom in een filmpje, wij leggen de spelregels uit. Uh, ik zeg ook, uh, u hebt nog zoveel tijd of uh, u hebt ge geen geld meer om op te zoeken. Of, ik, bedoel, ik begeleid het verbaal en ook uh, in beeld wel helemaal. Hallo, welkom bij 2 voor 12 online. Om de quiz te spelen kunt u zich gratis inschrijven... Nadat u bent geregistreerd, kunt u... Ben je zelf iemand die online spelletjes speelt? Nee, nee dat niet. Ik, ik, gebruik echt, uh, ik gebruik hem echt om uh, um, um informatie te vergaren... En, en ook wel om naar leuke filmpjes te kijken. Op een gegeven moment ben ik ook helemaal Funda verslaafd ge, geraakt. Ja, ik dacht van, ja, ik, ik wil misschien toch eens verhuizen. Weet je wat, laat ik eens beginnen met op Funda te kijken wat er zoal is. Maar op een gegeven moment, ga je gaat... Zien door middel van het aanklikken van al die foto's van die huizen... wat uh, de mode is van inrichten en de mode van badkamers en de kleuren en de dingen. En dat ga, je, dat ga je helemaal herkennen. Dat is ontzettend leuk. Dat is bijna leuker dan een woonblad. Het is echt een soort verslaving voor jou? Ja, het is wel een verslaving geworden. Ja, moet ik weer eens mee ophouden. Zegt Astrid Joosten. Alle genoemde links vindt u op de site onder het kopje Tijdgeest. Hij was uh, vroeger frontman van The Voice. Eigenlijk is hij dat nog steeds... maar hij is een solo-project daarnaast begonnen. En eh, nou noemt hij zich Desert Kid. Cheered Bomhoff heet hij in werkelijkheid. Het nummer dat hij brengt heet Embrace... en het is ook te zien op de gids.fm. is Het meeslepend nummer staat ergens op internet met een klimaxerende opbouw. <laughs> Gave gitaren en fraaie koortjes. Dazzled Kid, zo noemt hij zich, Tjeerd Bomhoff. Naast mij zit internetjournalist Francisco Jolen. Francisco, goedemorgen. Je had bij wat er gelekt is via Wikileaks... Uh, leaks. en wat dan uh, de uitkomsten daarvan zijn in uh, wat voor soort discussies over de hele wereld ook. We gaan dit keer naar India. Band. Daar is het al drie dagen het parlement uh, verlamd. Uh, iedere keer worden de zittingen geschorst omdat de debatten zo fel gaan... dat uh, de voorzitter zegt van ja jongens, zo kunnen we niet verder praten... laten we even afkoelen en dan weer verder gaan. Wat is er aan de hand? In door Wikileaks is onthuld dat door de huidige premier uh, Singh... Uh, uh, stemmen zijn gekocht. Hij heeft een gedoogcoalitie. coalitie. Uh, sommige partners wilden niet meegaan... met het aanschaf van uh, uh, kerncentrales in de Verenigde Staten. En toen heeft hij uh, voor een paar miljoen dollar... Heeft hij stemmen gekocht bij uh, andere partijen. En in die, die Wikileaks documenten wordt ook opgeschopt uh, dat hij nog 25 miljoen dollar klaar heeft liggen. Dat werd hem ook getoond. Gewoon, schijnt gewoon get letterlijk getoond te zijn... aan de Amerikaanse ambassadeur Cash. Van kijk eens, dit hebben we liggen. Als er nog stemmen bijgekocht moesten worden... Uh, en toen gebeurde er iets opmerkelijks. Die, Singh, die premier Singh die zei van ja, dat is allemaal verzonnen. Dat klopt helemaal niks van waar. Die WikiLeaks documenten die worden door niemand serieus genomen. En wie heeft zich nu in de discussie gemengd? Julian Assange zelf. Die heeft dus commentaar gegeven. Die volgens mij nog nooit eerder gedaan. Gezegd van ja jongens, dit is dus echt niet waar. Dit zijn authentieke documenten. En dat is allemaal niet verzonnen. En misschien zou het toch beter zijn om de zaak nog eens even te gaan onderzoeken. Dus er is nu een, een, een, een hoe neem je dat? Een, een, een, een mat situatie? -situ -situ ja, niet een mat -situ schaakpad. Nee, een pad situatie in oh, het pad. parlement. Sorry, we zijn nog niet aan mat, maar we zijn bij pad. Ja. En uh, dat duurt nog even voort. Zou te zien. Tijd voor het jobdebat. Regelmatig debatteren we in de duo over een artikel op de site En Daar ben jij de baas van, Francisco. Wat is de kwestie van vandaag? Ja, eh, PvdA, de Tweede kamerlid Ahmed Marcouch, de man van eh, opsporen, oppakken en opsluiten, eh, die stoort zich aan het toenemende geweld bij overheidsdiensten. En hij zegt van ja, dat onbeschofte gedrag bij eh, mensen die bij een uitkeringsloket komen, dat moet je bestraffen doordat ze, eh, door ze de uitkering af te nemen. En, hij, is, uh, hij zit in de studio in Den Haag. Mar uh, meneer Marcouch, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U wil hard optreden tegen onbeschoft gedrag bij overheidsdiensten. Over welk gedrag heeft u het dan precies? We ja, hebben het echt over agressie aan geweld. En, uh, en mijn pleidooi is om uh, dat uh, af te straffen. Want dat is wat mij betreft de beste preventieve uh, uh, maatregel... die je kunt uh, nemen bij uh, ja, huftig gedrag. En, uh, en dat betekent dus dat je als mensen dus, uh, zich niet gedragen... dus agressief en gewelddadig zijn uh, tegen zo'n medewerker... want het gaat erom om die medewerker te beschermen... dat je op een gegeven moment ook de dienstverlening uh, staakt. Maar iemand noemt er drie keer toe een medewerker een klootzak? Dan is hij zijn uitkering kwijt. Nee, nee. Kijk, het gaat natuurlijk om een veiligheidsconcept neer te zetten. waarin de medewerker zich veilig voelt. En het gaat dus niet om dat je eventjes boos bent. Maar het gaat om agressie en geweld. En wat we, wat we zien is dat. Ja, toch zo'n ruim 70%, 73% van die dienstverleners. die in zo, bij zo'n loket werken, dat die te maken hebben met, met agressie en geweld. En nou ja, die normvervaging, dat moet anders. Dat moet veranderen. Uh, die mensen die uh, voeren regels uit die door de samenleving zijn uh, bepaald. En die hebben recht op een uh, veilige werksituatie. En ook, uh, nou ja, eigenlijk ook de ruimte nodig om heel integer de beslissingen te nemen die ze moeten nemen. Nou, bij een uitkering is een uitkering. Maar bij uh, bijvoorbeeld het verstrekken van een uitreksel of een, uh, een paspoort of wat dan ook. Uh, want de dienstverlening is veel breder dan uh, de sociale diensten alleen. Uh, uh, ja, moet dat dus uh, veilig gebeuren. Dus die medewerker heeft recht op bescherming van de samenleving. En anders gewoon geen nieuw paspoort of rijbewijs. Ja, dan staak je die dienstverlening en dan leg je die verantwoordelijkheid bij de agressor. Uh, uiteraard uh, moet je dit doen uh, in een context waarin je ook strafrechtelijk volgt... waar strafbaar feiten plaatsvinden. Ook in Den Haag zit Paul Ullebelt, hij is Tweede Kamerlid voor de SP. Meneer Ullebelt, goedemorgen. Goedemorgen. Keihard aanpakken die onbeschofte lieden. Nou ja, dat is wel stoer. Maar het is de vraag of het helpt als je iemand zijn uitkering afpakt. Kijk bij de sociale dienst komen zieke mensen met psychiatrische afwijking. Daar wordt de agressiviteit bij de ziekte. Daar moet je een psychiater naartoe sturen. Sommige, bij sommige mensen is het de levenshouding die hebben geleerd. Van als ik maar uh, agressief ben, dan krijg ik dingen voor mekaar. Nou, dan moet je de politie op afsturen. Maar ja, wat ook heel veel gebeurt, dat is dat ze daar aan zo'n loket echt een, de bloed onder je nagels vandaan halen en dat je iemand er ook wel overheen zou willen uh, trekken. doet dat? Nou ja, als jij uh, uh, voor de derde keer bij een loket komt... wordt verwezen, opnieuw al je gegevens hebt uh, gegeven... dat ze vragen naar dingen die je al lang weet. Ja, dan, uh, dan is de grens tussen assertiviteit en agressiviteit... die wordt heel dun. Maar laat één ding duidelijk zijn... dat personeel bij de sociale diensten... die moeten die moet absoluut beschermd worden. Maar ik ben dus bang... dat bijvoorbeeld je neemt iemand zijn uitkering af... Nou, dan heeft hij een reden om agressief te zijn. En dan gaat hij dat misschien buiten de deur, gaat hij dat bot vieren. Dus of dat nou echt een goede oplossing is, ik vraag het me af. Is dat wel zo verstandig om uh, mensen zonder geld te laten leveren? Er zijn re reacties binnengekomen op jo.nl? Ja, en die P, die onderschrijft eigenlijk het verhaal van de heer Ulebelt. Die zegt van ja, ik kom bij zo'n uh, uitkeringsinstantie. En daar is een misverstand gerezen. En die medewerker wil niet naar mij luisteren. Die zegt gewoon die, die, die, die weigert aan mijn handen schudden. Want die zegt ja, ik, ik geef geen hand, want dan blijf ik aan de gang hier. Gedraagt zich onbeschoft, stelt zich heel hard vast daar op en zegt van ja, ik ga er persoonlijk voor zorgen dat jouw uitkering, uh, dat jij geen uitkering meer krijgt. En die man die schrijft, ja, ik word toch, gelukkig zijn er andere mensen die het gehoord hebben, die mij konden bijstaan. Want anders was ik toch wel heel erg agressief geworden. Meneer Markoes, dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè? Ja, kijk, er wordt op dit moment heel veel geïnvesteerd... in uh, de kwaliteit van de dienstverlening en, en, en weerbaarheid van medewerkers. Maar laat even voorop staan dat, dat, dat, het, dat er geen enkele legitimatie is... Uh, voor een burger om zich agressief en gewelddadig uh, te gedragen... tegen zijn medewerker. Kijk, als je het oneens bent met een besluit... of de opstelling van een medewerker, dan, uh, nou, en dan, zo doen we dat in een beschaafd land... dan stap je naar een leidinggevende van zo iemand... Of, uh, en, dan maak je dus, en dan haal je je gram. Maar niet met agressie en geweld. En, en dat is waar ik een punt van maak. En natuurlijk kunnen de medewerkers... Ik, bedoel, ik heb tien jaar bij de politie gewerkt... en ik, ik heb ook wel eens collega's gehad... waarvan ik denk, ja zo gedraag je je niet. Maar dan sla je zo'n politieagent niet... Of, of reageert niet met geweld en agressie. Maar dan stap je naar een leidinggevende... en dan zeg je van... Uh, deze medewerker gedraagt zich niet correct. Hè? Niet volgens uh, de afspraken. Dus ja, kan dat kan je, je wel de... zeggen. Maar op een gegeven moment gaat degene die geslagen heeft... een, een agressief tekeer is gegaan... die gaat misschien buiten de deur zo'n ambtenaar aanpakken. Pakken. Ja, maar dat, dit, deze maatregelen gaat daar natuurlijk ook over. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een maatschappelijk medewerker... Eh, niet zo lang geleden gesproken... Eh, die door eh, bijvoorbeeld een, een klant eh, werd gestalkt. Nou ja, en dan moet je daar dus ook, eh, ook in de context van haar beroep... moet je zo iemand beschermen. En dan moet je daar ook keihard eh, in zijn. Het kan niet zo zijn dat zo iemand de volgende dag weer bij het loket staat. En dan moet je zeggen van ja, we helpen je niet. Hè. De voorwaarde om je te helpen is dat je je dus gedraagt. En, en, en dat de medewerker zich veilig voelt. We maar hebben nu situaties eigenlijk wel haalbaar. Maar je mag in Nederland niet onder het sociaal medium terechtkomen, toch? Kijk, ten aanzien van de uitkeringen... nogmaals, die dienstverlening gaat veel breder dan de uitkeringen alleen. Maar ten aanzien van de uitkeringen... hebben bijvoorbeeld uh, de, de burgemeesters en wethouders, de colleges... die hebben nu al, de lokale besturen, hebben nu al mogelijkheden... om in hun verordening al maatregelen te, te, te treffen... om bijvoorbeeld bij agressie aan geweld uitkeringen te korten... en soms helemaal op nul te zetten. En mensen moeten dan uh, in bepaalde situaties misschien wel opnieuw aanvragen... Maar die mogelijkheden zijn er nu al. Dus je hoeft ten aanzien van die uitkeringen hoef je daar op zichzelf niet veel meer te doen. Dit gaat veel breder. Dat je zegt van die dienstverlening, die staken we. En de voorwaarde is dat u zich gedraagt. Het lijkt mij toch een, een eenvoudige wens. Dat je op een gegeven moment zegt van als je bij een medewerker komt die voor de samenleving werkt. Die al schaars betaald wordt, dat je je gewoon gedraagt. Meneer Ulenbelt, u vindt het een sympathieke gedachte. Maar u denkt dat het middel erger is dan de kwaal. Ja, kijk, je moet natuurlijk met, met je poten van politiemannen, onderwijzen, en mensen bij de sociale dienst afblijven. En wat ze bij sociale diensten ook doen, dat is ruimtes zo inrichten dat iemand daar ook niet eens meer met een mes uit de voeten kan. Uh, er worden ingangen beschermd zodat je er niet meer met de auto de puider eruit kunt rijden wat er bij het UWV in Hengelo ooit is, uh, is gebeurd. Maar die situaties moet je afpakken en de politie moet erop aan. Maar de vraag is of je het probleem van de agressie oplost door bijvoorbeeld een uitkering uh, af te pakken of een paspoort te onthouden. Ik ben bang dat de agressie zich gaat verplaatsen en dat het personeel uh, van de... U... Kijk, je hebt ook schoolklassen waar uh, de ene leraar die heeft nooit problemen in zijn klas en de andere leraar heeft altijd problemen in zijn klas. En er is ook bij de medewerkers van de sociale dienst, die allemaal van goede wil zijn, zijn die best wel uh, bereid om te investeren ja, maar... zodat er geen problemen op, komen. Meneer Marcouch, u schoolen... hebt nog niet gereageerd op de opmerking dat het mensen agressiever maakt als ze geen geld verstrekt. Ja, nee, maar dat is, uh, ja, maar dat is de omgekeerde wereld. Uh, het gaat er natuurlijk om dat je die normvervaging, dat je die verandert. Hè, de mentaliteit moet veranderen. En de verantwoordelijkheid bij de agressor uh, uh, ligt en niet bij de medewerker. U hebt een motie in voorbereiding hè, om deze plannen door te ja, zetten. Gaat die, die, die gaat er komen? Die, die gaat er komen. Dus ik, ik dacht dat we volgende week een, uh, een, een overleg hebben waarin ik hem uh, ga indienen. Ahmed Makoes van de PvdA en Paul Ullebeld van de SP. Hartelijk dank voor deze discussie. Wat is er op televisie vanavond? Nou, volgens de varengids komt er vanavond om tien over elf op Nederland 3 een herhaling van Classic Albums komt mooi uit als u hem zaterdagavond hebt gemist. Het onderwerp is Nevermind the Bollocks uh, van Sex Pistols. Eerder op de avond om negen uur op BBC, BBC Two... het uh, kookprogramma de Harry Bikers. Simon King en Dave Myers die koken recepten na... zoals die door moeders ooit werden gebruikt om honger van te krijgen. En erg geestig naar het schijnt. En houdt u daar niet van, dan is wellicht uh, Hitlers Managers iets voor u. Dat is een documentaire serie over de band van Hitler... met grote industriëlen zoals Ferdinand Porsche. Die was namelijk in de vuren geïnteresseerd als geldschieter... voor de kleine auto voor het hele Duitse volk. De Volkswagen Kever om kwart over negen op Canvas. Radio 1 zometeen met lunch met Jurgen van der Beer. We gaan praten met twee hoofdredacteuren... die deze dagen voor moeilijke keuzes staan, moeilijke afwegingen... want er is weinig ruimte in de kranten en heel veel nieuws. Dat zometeen en om half twee de stelling in stand.nl. De ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Vindt ook Margriet van der Linden, die komt het verdedigen. Heel erg benieuwd zometeen naar lunch met Jurgen. Surf naar de Gids.fm binnen morgen weer.